Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca branchevereniging sleept het kabinet voor de rechter. De club is boos omdat in de corona versoepelingsplannen staat dat nachtclubs en discotheken pas op 1 november open mogen. Terwijl bijna alle andere regels op 20 september al ingaan, mits alles goed gaat. Wij willen dat clubs en discotheken onder dezelfde voorwaarden als de rest gewoon open kunnen. Dus met, met testen voor toegang zolang dat nodig is, dat willen we natuurlijk het liefst. Zoals aangekondigd ook vanaf, maar zolang dat zo is moeten ze onder die voorwaarden open kunnen. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat het niet hun schuld is dat het vorige keer dat de boel open mocht misging. En dat het nu, zonder dansen met Jansen, wel goed komt. Een man van 31 is opgepakt omdat hij een moordaanslag had willen plegen op een Pakistaanse mensenrechtenactivist die in Rotterdam woont. Die zit nu ondergedoken. De politie kon de aanslag voorkomen nadat ze info hadden gekregen dat de man op een dodenlijst zou staan. Bij de Afsluitdijk demonstreren meer dan 50 vissers tegen windmolenparken op het water. Volgens de vissers is er door de windmolens minder plek om te vissen. Ze vragen zich af of hun kinderen en kleinkinderen later ook nog wel visser kunnen worden. Het protest is op een plek bij de Afsluitdijk waar de vissers niet meer mogen komen. Op je kop staan met een voetbal balancerend op je voet. Bodie van 19 uit Overijssel kan de gekste voetbaltrucjes. Hoog houden, kan allemaal rondje van de wereld kan je doen. Je kan naar het hoofd gaan. Je kan liggen. Je kan weer omhoog. En dan vang je hem. Freestyle voetbal is het. Het leuke is dat je vrijheid hebt. Echt freestyle. Het is freestyle. Je traint niet voor een coach, zeg maar voor een team. Je bent puur individueel echt bezig. Elke dag traint Bodi wel zes uur. En met succes, want dit weekend gaat hij naar het WK in Tsjechië. Het weer op veel plekken een zonnige dag vandaag. In het noorden blijven de wolken iets langer hangen. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel druk in de regio. Onder andere door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Daardoor is de Zeeburger tunnel richt, eh, dicht richting en Koenplein. Je kunt het best omrijden via de Koentunnel, via de andere kant... Gaat waarschijnlijk niet al te lang duren. Verder een lange file bij de afsluitdijk op de A7 richting Friesland. Tussen Den Oever en Kornwerderzand is de vertraging in half uur. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 En als opening we natuurlijk onze herkenningsmelodie. die was van Louis Davis. Met weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En ik bedank nog even Cor Draaier. Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie Oud-Hollandstalige muziek. Elke week brengt hij weer een, een bak vol met oude vinieltjes hier naartoe. En die ga ik dan de hele week uitzoeken welke er leuk zijn van dit programma. De volgende dame, een van die plaatjes uit die platenbak van uh, Cor Draaier, is uh, Maria. Roep naam Mary Survey Bé, geboren in Leiden op 5 augustus 1919... en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998... was een Nederlandse zangeres en vertolkte onder artiestennaam zangeres zonder naam... decennia lang het Nederlandse levenslied... hetgeen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde. En u hoort er nu de zangeres zonder naam met Keetje Tippel. Fable. Waren. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm, als zij kon toeren, van alles voor.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 nog nog meer. Het raadde we geloof ik vorige week of die week daarvoor. Koffie, koffie, lekker bakken koffie. En dit keer hoorde u nog vele jaren. En daarvoor hoorde u een nummer. Wat niet helemaal in het straatje past van uh, Oud-Hollandstalig. Ja, wel Oud-Hollandstalig, maar niet tussen de jaren 30 en de jaren 70. Maar wel een leuke plaat. Herman van Veen met de uh, toveren. En de volgende artiest is Gerardus Antonius. Roepnaam Gerard Cox, geboren in Rotterdam op 6 maart 1940. Is een Nederlandse zanger, cabaretier, scenario-schrijver acteur en regisseur. Hij is een geboren en getogen Rotterdammer die begon als onderwijzer. En als we van luisterliedjes in de stijl van Jaap Visser... verwierven Koks Cox' rond 1960 enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. Hij maakte toen ook al zijn eerste plaatopnames. Zoals Jacqueline. En in 1962 werd hij afgewezen op de toneelschool. Maar speelde wel een kleine rol in het toneelstuk... blijde verwachting van het gezelschap Lily Bouwmeester... En later in de jaren 60 stond hij als cabaretier op de planken... met voorstellingen als van de prins geen kwaad. Dat was 1963. En een jaar later moeilijk doen. En uh, in 1966 een welvraat. En ja, uiteindelijk is hij ook nog... Uh, hij is dan geschorst of niet uh, aangenomen bij de toneel. Dus kom maar uiteindelijk uh, kennen we natuurlijk uh, van de televisie. En uh, ja... We hebben een paar leuke liedjes gezongen. Nou ja, een paar. Een heleboel, hè. Spinnetje, Jacqueline, Wonderen, De Pil. De meisjes van de suikerwerkfabriek. Wat officieel was van uh, Dr. B. Zul, nee, Dr. Anders P moet ik zeggen. En Jules de Korte. En uh, ja, een heleboel nummers. De Goede Oude Tijd. Nou, en deze, iets minder bekend. Maar wat een leuke plaat, dacht ik zo. Gerard Cox met de Laaienlichter. Toen jij me zei, ik hou niet meer van jou... Jij bent, om mee te leven, veel te moeilijk voor een vrouw. Ik ga hier weg, ik stik in deze hel. Toen brak je wel weliswaar mijn hart, maar ik begreep het wel. Ik zei tot mezelf vooruit, laat er maar gaan. Ik mag haar toch niet dwingen tot zo'n uitzichtloos bestaan. Maar ik zag je gisteravond lopen in de stad En ik schrok nog even van de hufter die je bij je had Die laaie lichter waar je nou mee gaat Dat is tuig van de richel, dat is gaaijes van de straat Een laaie lichter is dat wat je wou en dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. Ik ben wat ouder en ik word wat grijs. Maar ach, mijn hart is jong, dus dat brengt mij niet van de prijs. En hij is jonger ja, dat scheelt een jaar of tien. Maar aan de kringen om zijn ogen is het zuipen al te zien. Ik ben dan misschien moeders mooiste niet. Maar schat, kijk eens naar hem, hij heeft een kop als een vergiet. Ik ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt zijn been af bij zijn knie. Die laie lichter waar je nou mee gaat Dat is tuig van de rigel, dat is gaies van de straat Een laaie lichter is dat wat je wou En dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou Je wilt geen schulden, heb je mij zo vaak verteld Vraag van deze jongen krijgt de halve stad nog geld. Je vroeg erom en dus liet ik je vrij. Maar als je toch de in wil, waarom dan niet met mij? Die laaien lichter waar je naar mee gaat. Dat is tuig van de rigel, dat is gay's van de straat. La je lichter, is dat wat je wou? En dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. Ja, weet dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou. En zijn getijden: ook de leven zee kent het en vloed ups en downs bepalen vreugde zorg en lijden. Ook de leven zee kent het en vloed. Een huwelijksbootje kan zo rustig varen. Een voorjaarsbries paait in het witte zeil. Maar jaagt de storm in langs de woeste Paren. dan dreigen gevaren bij tijd en Ook de levenszeer zijn vertijden Ook de levenszeer Kent het en bloed, Eps en dans bepalen Vreugde, zorg en lijden Ook de levenszeer Kent het en vloed Het bootje kan het zwaarste weer trotseren. Als hoog in top de vlag der liefde voet, dan zal het veilig in de haven weer. Hoe ver ook de storm wind, de zee. Ups en dans bepalen vreugde, zorg en lijden. ook de leven zingend, ups en vloed.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 er wonen twee motten in m'n oude jas. En die twee motten, die wonen er Pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat geluk. Hij vreet m'n hele jas kapot, alleen voor haar, die dot van een mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas, die dotte van Motten. In mijn alweer jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat vat, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die pas reuze in ze schikt met zo'n oude jas. Twee motten en tien motten kinderen. Een familie motte, woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle macht. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en gebas. met een dotte van motte wonen in mijn jas. 7 hem Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u het programma gemist heeft of niet helemaal beluisterd heeft... kunt u het op een zaterdag tussen 1 en 2 kunt u het nogmaals beluisteren. Dan zenden wij de herhaling uit. En iedere zondag natuurlijk tussen 9 en 10 weer een nieuwe aflevering. Van Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest die uh, had oorspronkelijk geen echte baard... maar alleen een zwarte sik en gebruikte hij een... Opplakbaard. In de loop der tijd liet hij zijn baard groeien... en spoot hij deze bij de optredens iedere keer grijs. En in 1974, tijdens een live uitzending van het NCRV-programma... Geven voor leven liet hij zijn baard afscheren... nadat de opbrengst boven de 50 miljoen gulden was gekomen hetgeen hij van tevoren had bezworen. Nadat, dat, dat, na baard, nadat de baard was afgeschoren... gaf hij eh, aan niet echt blij te zijn... met het verdwijnen van zijn handelsmerk. Tot de baard weer was aangeroed... gebruikte hij bij een optreden zolang een nep baard. En ik heb het ook voor niemand minder dan vader Abraham. heb heel veel eh, ja, artiesten beroemd gemaakt... En ook heel veel liedjes gezongen. Hij heeft de meeste platen gehad. Uh, onder andere bekend van het Smurfelied. Het kleine café aan de haven. En u hoort het nu onder de Elias. Uh, Duo X met eenzaam ligt onder de brug van Parijs. Eenzaam ligt onder een brug van Parijs in de nacht. Een klosjaar. Krom is zijn rug en zijn kleren zijn stuk vuil en grijs. Is zijn haar. Onder een deken van krantenpapier ligt hij daar, koud als ijs. Niemand kijkt naar die oude klochard onder een brug van Parijs. Hij was een rijk man en gaf dikwijls feesten, leefde maar steeds in de gunst van het lot. Had vele vrienden en werd door de meesten, hevig bewonderd, ja hij was hun god. Maar toen de rijkdom een einde ging nemen En hij zich wende tot hen in zijn nood Was er geen aandacht voor al zijn problemen Hem restte toen nog alleen maar de goot Eenzaam ligt onder een brug van Parijs in de nacht Een klosjaar Krom is zijn rug en zijn kleren zijn stuk vuil en grijs. Haar. Onder een deken van krantenpapier ligt hij daar, koud als ijs. Niemand kijkt naar die oude koschaar onder een brug van Parijs. Hij ging proberen met gemokken en wedden iets te versieren, toch kwam aan het licht. Dat ook zijn fraude de boel niet kon redden en viel de celdeur gauw achter hem dicht. Toen hij na maanden weer vrij werd gelaten, was er geen mens die nog iets voor hem deed. Ja, zelfs door vrouw en door kinderen verlaten, werd hij een man die genadebrood eet.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 U hoorde Mia Vlinders met de blinde speelman. En daarvoor uh, Lenny Koer met Hoor je niet de nachtegaal. En de volgende artiest is uh, Jeremiah's. Roepnaam Jerry, achternaam B. Geboren in Leiden op 1 oktober 1923. En al daar overleden op 23 april 1983. Was de Nederlandse zanger van het levenslied... Hij was de broer van de zangeres zonder naam. En hij is vooral bekend geworden van het duo Jerry en Mary B. En zong met haar onder meer nummers als De Bedelaar van uh, Parijs. En hij nam ook een LP op waar hij nummers vertolkte van Willie Derby. En solo, of samen met zijn zuster, maakte hij meer dan 20 LP's. En solo zong hij ongeveer, ongeveer 80 plaatjes singles. En wordt hem nu Jerry B. met blinde ogen. weet nog goed hoe in jouw blauwe... Ligt nog niet voor was uitgevlucht. Hij liep langs de straat als een brani. Hij ging voor in mensen de weg. Hij raaste en danste en zwierde en maalde om geen talers of perch. De straat. Werd in een striemende regen, een vrouwtje haar woning gezet. De stakker stond bevond te schreeuwen, gebeurde in naam van de wet. Toen kwam daar die schreeuw. En plotseling klonk op een avond De vreselijke noot reed van brand Een huis stond daar eens glas in vlammen Een kind was nog boven in het pad Toen vloog daar die in de trap at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 De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als ze mij voorbij zien racen, wat maak ik een fout? Wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesleurd. Dan gaat het seintje door de straat. Jongens, kijk uit, dan hey, ga je door, dus de wegpiraat. In mijn bij op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen-kielen door het verkeer.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 De muziek van Doris met mijn auto. En daarvoor nou Alberti, Johnny Jordaan en Jan Boezeroen. En de volgende plaat is uh, Jimmy, een lied van uh, Pauwerwijn de Groot op de tekst van uh, Ruud uh, Engelander. Het lied is afkomstig van het album Hoe uh, Sterk is de eenzame fietser? Het album is genoemd naar de eerste regel van dit nummer. De Groot vroeg aan uh, Leonard Nijg teksten voor het uh, op te nemen album. Ik kwam destijds als tekstschrijver Ruud Engelander door, die kwam erbij. Maar De Groot had nog wat moeite met zijn teksten. Engelander was vrijer in uh, meteren met Cetera dan Nijg. De Groot liet zich voor de muziek inspireren door Meet Mr. Kellinger van uh, Eric Speer. Voor de brug in het nummer Met De Groot geïnspireerd door... Uh, Lou Reed met Walk on the Wild zaten De titel van het liedje kwam pas later. Toen bouwden wij de Groot en zijn vrouw van destijds zich realiseerden... dat hij aan het zingen was over vader en zijn zoon. En Jimmy verwijst naar de zoon Jim de Groot. En om de do-do-do's in te zingen liet de Groot een Surinaams damescoortsje naar de studio komen. Hij was echter niet tevreden over het resultaat en zong het zelf opnieuw in. En Bert Page schreef het arrangement en gaf leiding aan het orkest. Ben de Bruin nam de elektrische gitaar voor zijn rekening. Het nummer is vooral bekend om de zin... maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman. Want er wordt alleen maar slechter van... dat hij uh, aan het eind van het lied een aantal keer achter elkaar herhaald wordt. En hoort hem nu wij de Groot met Jimmy... en dan in de originele studio-versie. Hoe sterk is de eenzame fietser... die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind... Zichzelf een wegbaant Hoe zelfbewust de voetbalspeler Die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioenbaant Hoe lang er genoeg de zakenman Zonder mededogen die concurrent verslagen vindt Zelgaas van failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine omschoten. Zon schijnt er is gereden met rot weer en het harde wind. te gaan fietsen met het kind.